Als de partijen er niet voor middernacht Amerikaanse tijd uitkomen, treedt automatisch een reeks aan ingrijpende bezuinigingen en belastingverhogingen in werking. De vuurwerkshow aan het Oosterdok in Amsterdam gaat vanavond door. Dat heeft organisator IDTV bekendgemaakt. Er was even sprake van dat het feest zou worden afgelast vanwege de harde wind. Om die reden is een ander onderdeel van het staatsloterij Oudejaarsfeest wel geschrapt. Twee opblaaspoppen van 12 meter hoog zouden elkaar precies om middernacht zoenen, maar die poppen zijn niet neergezet. In Rotterdam is het vuurwerk bij de Erasmusbrug nog onzeker. Daar wordt vanwege de wind een kwartier voor de tijd de knoop doorgehakt. Op het station in het Brabantse Hezen heeft vuurwerk veel schade veroorzaakt. De ruiten van een wachtruimte zijn kapotgeblazen. Volgens de politie hebben jongeren er zwaar vuurwerk afgestoken. Het is niet de enige vernieling in Hezen. Ergens anders in het dorp werd een metalen glijbaan van een speeltuin geblazen. De glijbaan kwam terecht op het dak van een huis. Niemand raakte gewond. In Rotterdam is een geldkoffer van een waardetransport gestolen. De wagen stond geparkeerd bij een bank op de Matenesselaan, Terwijl de medewerkers van het transportbedrijf bezig waren, nam iemand een koffer mee.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 Twee dingen, zei je op nou altijd? Uh, nee, er zijn twee dingen. Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Er zijn twee dingen. Dan kom je tot twee dingen: Twee dingen. Alice de Bruin. Over vier uur begint het nieuwe jaar. Voor velen een moment om nieuwe doelen te stellen, plannen te maken, om dromen te volgen. Daarom deze week in twee dingen mensen die een nieuwe weg ingeslagen zijn. Vandaag theatermaker Tjerk Ridder. Hij volgde zijn droom met succes. Het is een droom voor jonge avonturiers, liftend door Europa trekken. Zwei Niederländer aber treiben es auf die Spitze. Sie haben nämlich zoeken wohnwagen dabei und suchen jedes Mal ein Auto, das sie mitnehmt. 22.26. ja, wel als een holland in a Twee Nederlanders trekken op een wel heel ongebruikelijke manier door Europa. Zonder auto, maar met caravan... Proberen Tjerk de Ridder en Peter Bijl van Utrecht naar Istanbul te reizen. Welkom Tjerk Ridder. Dank je, Ellis. Ja. ja, nou, het is gelukt. Hè. Je hebt Istanbul bereikt uh, met caravan, zonder auto, even voor de duidelijkheid. En met de hond Darsh. Laten we daar even mee beginnen. Wie heb je meegenomen? Zet hem eens op tafel. Want ja. zo vaak heb ik hier niet iemand zitten met een hond op. En zomaar een tackle. En dit is uh, een meisje, ze heet uh, Dax. En ik heb Dax uh, meegenomen op reis, omdat het uiteraard gewoon mijn hond is. En ik hem meestal mee heb. voor je toetsenbord. Want ze, ja, hij loopt hier. Hij gaat niet op zoek naar muizen. Kom maar Dax, hier. Kom hier. Ja, kom maar. Ga maar terug naar je baas. Maar, maar was die belangrijk voor de reis? Uh, heel belangrijk. Ik, Dax, die, uh, dat wist ik natuurlijk van tevoren niet. Dat heb ik uh, gewoon ondervonden. Dat veel mensen uh, oh. ja, eerst contact met, uh, met de tackle gingen maken. Kom maar, Dax, kom maar hier. Ja, is dat zo? Werkt, ja. ze, werkt dat zo met beesten? Ja, zagen ze eerst haar. En dan uh, gingen ze er uitvoerig aaien. En dan keken ze omhoog en zeiden ze wie ben jij eigenlijk? En zo heeft ze douche, toilet uh, en ook interviews en liftritten... met een uh, auto met een trekhaak voor elkaar gekregen. Ja, want zo gaat dat dus. Ja, oh, hij zit helemaal te piepen. Nee, ja, het is meer dat ze nu even vrije ruimte heeft gekregen. En nou moet ze blijven zitten het komende ja, half uur. Precies. Want even voor de duidelijkheid. Het project Trekhaak gezocht. Leg uit... Je hebt anderen nodig om verder te komen. Ik was nieuwsgierig wat er gebeurt als je geïmproviseerd op reis gaat en letterlijk andere mensen nodig hebt... om je bestemming te bereiken. Die bestemming was Istanbul in Turkije. Vanaf mijn geboorteplaats Utrecht ben ik gelift met een caravan zonder een auto. Dus ik was iedere keer op zoek naar auto's met trekhaken... om mij en de caravan en DAX uh, stukje bij beetje naar Istanbul uh, te slepen. Ja, want uh, het is radio, maar ik heb die caravan gezien... op, uh, op een festival in Den Haag onlangs... Beschrijf even hoe die eruit ziet. Het is een vrij kleine caravan. Een uh, mooi rond koepeltje met een uh, klapdak omhoog. Die je uit kan zetten als je ergens staat. En hij is helemaal bestickerd aan de buitenkant. Zodat het voor iedereen in heel Europa duidelijk was wat de bedoeling was. Dat, ik op, dat het een professioneel project is. Met muziek. Uh, met verhalen. En dat ik op zoek was naar een trekhaak om me aan te koppelen. Uh, om zo de metafoor. Je hebt anderen nodig om verder te komen. Zichtbaar te maken. Ja, Maar, maar hoe kom je erbij om dit te gaan doen? Um, ik ben van nature uh, een heel nieuwsgierig mens. Ik, uh, net zoals velen vind ik het prachtig om zeker ook rond deze tijd, rond Oud en Nieuw, op een brug te staan bij een snelweg en al die achterlichten van al die auto's te zien. Al die mensen onderweg naar iets. En dan denk ik, wat beweegt al die mensen? En ik gefascineerd ben door het aspect, hoe ziet de wereld eruit als je de juiste verbindingen kan maken? om? Ja, Misschien zit er iemand onderweg met zijn auto en die vindt het heel nou, die is, die is misschien een beetje eenzaam en denkt: hé, hey, ik zou het wel leuk vinden om iemand mee te nemen die, met wie ik een mooi gesprek heb. En ik, die onderweg was met mijn caravan, die heel graag een stukje verder wil komen. En hoe verbind je in deze zin, maar ook in figuurlijke zin, leg je de, de juiste verbindingen en maak je de wereld, laat je zo soepel als mogelijk rollen. Ja, maar je kunt natuurlijk ook een heel andere reis maken met een, met een motor of wat dan ook. Ik bedoel, waarom dan juist die caravan en waarom die trekhaak? Om mezelf echt letterlijk afhankelijk te maken van de hulp van andere mensen. Uh, onderzoek naar gastvrijheid en welwillendheid. En ja, op deze manier kon ik gewoon niet verder komen met die caravan... Uh, zonder een auto met een trekhaak te vinden. En uiteraard uh, is daar een heleboel uh, rond gebeurd tijdens die reis. Ja, want we hoorden uh, net: we begonnen met allemaal fragmenten uit verschillende media hè, hier in Nederland. Maar ik geloof dat heel Europa heeft bericht over jouw project Trekhaak gezocht. Ja, dat wist ik van tevoren ook niet. We, uh, berichten vaak de lokale media. En uh, van die lokale media gingen we naar regionale media. En voor je het wist, uh, was het uh, Nationale Journaal onder andere op bezoek. In al die acht verschillende Europese landen zijn we net ook op het Journaal geweest. Uh, maar ook kranten, radio. En die media was dus ook weer belangrijk. Want ik spreek bijvoorbeeld geen Servisch of geen Kroatisch. En dan hadden we een interview gehad met een krant. Kwam er een mooi artikel in de lokale uh, of regionale of landelijke krant uh, met tekst en uitleg. Die krant knipten we uit, plekten we op ons liftbord. En als we dan iemand hadden gevonden uh, die stopte, dan konden we ook uh, in zijn of haar taal uh, door het krantartikel uh, ja, ook nog beter kenbaar maken wat de bedoeling was van, uh, van de reis gezocht. Ja, en wie hielpen jullie? Wat waren dat voor mensen? Nou, dat leuke is dat, uh, dat dat is heel gevarieerd. Mannen, vrouwen, jong, oud, hoog opgeleid, laag opgeleid, uh, arm, rijk, uh, homo, hetero. En dat is ook waar de ja, wat de conclusie eigenlijk van mijn reis was toen terugkwam dat. Heel veel mensen denken altijd in hokjes van dit ben ik, dit is mijn familie, dit is mijn land, dit is mijn werk, dit is mijn stad. En dat is heel goed, maar daar hebben mensen allerlei ideeën bij. Maar wat, ja, als je in staat bent om over die hokjes heen te kijken, over al die verschillen en te kijken naar overeenkomsten... Uh, dan ja, heb ik aan de lijve ondervonden dat er veel meer mogelijk is dan dat je van tevoren denkt... of dat je in je eentje voor elkaar kan krijgen. Ja, want laat eens een paar van die ontmoetingen langslopen. Wie, op wie, aan wie moet je gelijk denken als je aan dit project denkt? Um, barst van de verhalen. Maar ik denk bijvoorbeeld aan Sonja. Ik had, uh, Sonja is een dame van middelbare leeftijd. Zij woont in Oostenrijk. Zij is paardentrainster. Ik had heel lang vastgestaan op een tankstation in het zuiden van Duitsland. En uh, ik had er in de sneeuw en in de vrieskou min 17 gestaan. En er moet maar zo, zo ver in de schoenen gezonken ge, dat ik dacht... ik kom hier niet meer weg. Ik blijf voor de rest van mijn leven op het tankstation hier wonen... met de caravan zonder een auto. En toen is het stukje een beetje toch weer gelukt om op gang te komen. En van kleine stapjes stonden we in een keer weer terug uh, op de snelweg. S'avonds om half acht. En dat was denk ik 200 kilometer nog voor de Oostenrijkse grens. En toen kwam er een dame aangereden in een, uh, in een vrij grote auto. En die reageerde eigenlijk heel... Gewoon, en die heeft nog even de zoon gebeld of er geen verzekeringsproblemen waren. Die zoon dacht van niet. En we zijn aangehaakt. En uiteindelijk heeft ze het, het liftrecord van 235 kilometer. Hebben het... jullie meegenomen 235 kilometer Ja, lang? en ik was zo verbaasd. Want ik heb voornamelijk in de winter alleen gereisd. Maar in dat traject was journalist Peter Bijl uh, mee. En ik vond het wonderbaarlijk dat een dame van middelbare leeftijd... in het donker op een besneeuwd tankstation... twee lifters meeneemt met een tackle, een gitaar en een caravan... <lacht> En dan ontstond er zo'n prachtig, ja, bijna magisch gesprek. Maar waar de gaan die gesprekken weer. dan over? Nou, zij was onderweg en zij kwam uit Duitsland... en ze ging één keer in de zoveel tijd naar een uh, soort trainer coach toe om gewoon in haar persoonlijk leven weer... Uh, de, uh, een soort ja, retraite. He. Ze dus was daar geweest. Ze was terug van, Oost, van uh, Duitsland onderweg terug naar Oostenrijk. Ze ging even tanken. Ze zat eigenlijk nog helemaal met haar hoofd in die sessie die ze gehad had met die persoonlijke coach. En toen kwam in één keer onze vraag. Van, hebben uh, ze hier echt Anhänger koepelung? Anhänger Heeft u misschien een <lacht> trekhaak in het Duits? Toen zei ze, ja, ik heb bij en toen legden we dus uit wat de bedoeling was. En voordat we het wisten, hingen we dus weer uh, achter een auto met de caravan. En zaten wij erin. En hadden wij een gesprek. En dat is eerst dan een beetje ongemakkelijk, omdat je bij een compleet onbekend iemand in de auto zit. En je moet zo'n beetje aftasten. En uh, dat gesprek rolde door dat we nou over rivieren kregen. Want ik ben zeer gefascineerd door rivieren. Dat rivieren denken ook niet in landsgrenzen. Die stromen ook over grenzen heen. En die gaan van de oorsprong terug naar de zee, omdat ze moeten stromen. En. Alverwege die rit zei ze, het is misschien heel wonderlijk... maar het lijkt wel of het gesprek wat wij hebben helemaal synchroon is... met het gesprek wat ik de afgelopen dagen heb gehad met mijn coach in Duitsland. We zijn precies dezelfde thematieken komen aan bod. En ja, toen was het ook heel lang... Het mooie was op een gegeven moment was het ook heel mooi lang stil in de auto... dat we alleen maar zaten en reden en met een soort voldoening... Ja, van beide, van beide kanten. Ja, en verder gebeurde er niks. Maar er was geen erotische lading dat je dan iets met zo'n vrouw krijgt. Nee, want dat denken mensen vaak. Misschien erotische lading of, uh, of in, in, in mooie zin of in vervelende zin. Dat je denkt van oh, uh, ik word lastig gevallen. Ik heb uh, dat helemaal eigenlijk niet meegemaakt. Daar heb ik niet op aangekoerst. Ook niet mee bezig geweest. Maar het, het ging echt over verbinding in uh, gedachtegoed en in mentaliteit. En dat is wat ik ook heb ondervonden onder, onderweg. Dat er ja, zo ongelooflijk veel mensen bereid zijn om te helpen... als je een heldere, duidelijke vraag bij ze neerlegt. Laten we even luisteren naar iemand die we hebben gebeld achteraf... die ook bij jou in die caravan is gestapt. Of in ieder geval die met een trekhaak jou vooruit heeft getrokken. En dat is de heer Timmermans. Ja, dat is wel grappig. Um, hij had het over dromen. En um, mijn droom op dat moment, daar was ik heel erg mee bezig... was om uh, een duurzaam leven te willen leiden. Uh, ik had het idee opgevat om uh, mijn CO2-footprint en sowieso mijn ecologische footprint uh, tot nul te reduceren in uh, een periode van ongeveer een jaar. Um... Dat was misschien een beetje naïef, dat is, best, dat is lastiger in de praktijk dan, uh, dan dat het lijkt. Maar ik ben wel daardoor geïnspireerd om op mijn vakgebied uh, bezig te gaan houden met duurzaamheid. En ik heb inmiddels een boek geschreven over uh, duurzaam toerisme. Vooral over het hoe van het duurzaam uh, toerisme voor ondernemers en onderwijs en dat soort zaken. Dus uh, het heeft een iets andere vorm gekregen dan dat ik uiteindelijk, of uh, dat ik in eerste instantie dacht. Maar uh, dromen en vooral de weg daarnaartoe uh, is vaak een konkelend pad. En dat, uh, dat leidt er vaak toe dat, dat dingen wat anders worden gedurende het, uh, de loop van de tijd. En bij mij was dat ook zo. Uh, ik leef nog niet bepaald uh, zero uh, footprint. Uh, ik ben aardig eind op weg, maar ik ben er nog lang niet. Maar het, het heeft me geïnspireerd om nou ja, dat misschien wat breder te zien. En ook professioneel uh, daarmee wat te gaan doen. Waarmee ik misschien wel een veel grotere impact heb dan als ik alleen op mezelf betrek. Remco Timmermans was dat. Die kun je je nog goed herinneren, denk ik. Zeker. Ja, Remco Timmermans die was de derde liftgever. Ik stond in Arnhem. Toen kreeg ik via Twitter een bericht uh, van Remco Timmermans. Ik kende hem uiteraard op dat moment niet. Hij zei, waar sta je? Ik ga je een liftrit geven. Even later staat er dus, klop, klop, een wildvreemde man op je deur te kloppen. En uh, even later zit je bij elkaar in de auto. Hij heeft me naar de grote markt gebracht van Nijmegen. Naast het beeldje van Marike van Nimwegen. Daar hebben we zijn droom in geblikt. Dat deed ik al met mijn lift dan vroeg ik, uh, ik ben onderweg van Utrecht naar Istanbul. lift met een caravan en ik heb jou nodig om een stukje in dat traject te volbrengen. Wie ben jij? Wat beweegt jou? Wat is jouw droom? En welke stappen kan jij zetten om over een tijdje daar te zijn waar jij wil komen? In letterlijke of figuurlijke zin. Ik interviewde ze dan in de caravan. Liet ze hun stappenplan naar hun droom schrijven. Het liefst zo concreet mogelijk. Stap 1, stap 2, stap 3. Net zo lang tot ze bij hun bestemming waren. En dat was bij hem dus die duurzame footprint. Precies, dat noemt. daar hebben we uitvoerig over gesproken door te kijken, te luisteren, te vragen te stellen, door te vragen. De en, en dat blikte je dan letterlijk in? Ja, dat schreven ze op een papier. Dat papier blikte ik in een uh, leeg conserveblik. Conservenblik conserveblik maakte ik dicht, kwam een etiket op... met de droom en de houdbaarheidsdatum voor de droom. Dus de eerste of de laatste stap, wanneer die gerealiseerd diende te zijn. En dat gaf ik dan aan mee naar huis om ja, als naast een bed of in een keuken te zetten... als een dagelijkse tastbare herinnering aan dat wat belangrijk voor hen is. Aan het realiseren van een droom. Dan zal je bewust moeten ja, maken. De tijd, en de stappen de moeten tijd zetten. gaat snel. Hè? Precies. Ja, ja. Iedereen heeft dromen. Iedereen denkt als ik nou later groot ben dan wil ik dat. En ik wil eigenlijk nog op reis. En ik wil eigenlijk een andere baan. En ik wil, ik wil nog zoveel. Maar mensen doen dat dan vaak niet. Dat is denk ik een beetje de achtergrond of niet? Ja, stel het uit. En mensen denken vaak ook heel groot. Uh, dat doe ik uiteraard zelf ook. Want ik vertel je dat ik ook uit de eigen ervaring natuurlijk. Maar je bent geneigd om die kleine stappen. In onderweg naar wat belangrijk voor je is. Te bagatelliseren. Maar die kleine stappen zijn echt nodig om verder te komen om een grotere stap te realiseren. Maar, maar waren mensen bereid om hun hele hebben en houden bij jou en die caravan op tafel te leggen? Ja, want ik verraste ze. Nou, het was uiteraard, het was een uitnodiging. En misschien juist omdat het uit zo'n onverwachte hoek, zo'n uh, onverwacht moment is dat in één keer een onbekend iemand uh, probeert uh, ja, uit jou te halen wat belangrijk voor je is. Ja, maar ik kan me ook voorstellen, ik denk, wie ben jij eigenlijk? En Wat moet je hier met je caravan? En uh, ik ga mij jou nou in ieder geval niet mijn droom vertellen, want ik ken jou helemaal niet. Dat hoeft niet. Het mag. En misschien is dat ook wel een overeenkomst dat Heel veel mensen vonden het project Trek gezocht fantastisch... en creatief en leuk en mooi. Maar van die grote groep mensen die dat mooi vindt... is niet iedereen in staat om je wel daadwerkelijk aan te haken. Om daadwerkelijk in actie te komen en iets te, ja. te doen. Als je kreeg natuurlijk ook dan. nee op het request. He? Dat ja, mensen zeiden van... Uh, Ik heb geen tijd. Uh, mijn agenda is vol. Ik ga de andere kant op. Mijn auto zit vol. Of honderd redenen. Of dat ze alleen maar lachen en zwaaien en doorrijden. Ja, we, we hebben daar trouwens een fragment van. Want er is veel gefilmd, ook onderweg. Een fragment waaruit blijkt dat het niet... Altijd even makkelijk was. We staan op een benzinestation in Zuid-Servië en dat heeft hier Sicevo. Al 26 ruim, bijna 27 uur. Uh, mensen vinden het wel leuk, mensen zeggen oh gaaf project. Maar de, de echte aanhaker, deze is een trekhaak, de echte aanhaker is niet gekomen. We gaan going with this caravan from, without a vehicle from Holland to Istanbul dan de En tomorrow. I don't know wat te Het is oké. Okay. It's okay. You will find some. We will. Good night. Thanks. Bye, bye. En Daar sta je dan. Ja, <laughs> dat heb ik ook vaak gedacht. Daar sta ik dan. ja. ja. Goed, Maar zo ging het ook. Wat, wat ik ook grappig vond. Want er is een heel boek gemaakt over jouw project, dat ik op een gegeven moment zie dat je ergens staat te douchen. Uh, en dat is bij een brouwerij. Ja. In Duitsland, vertel dat verhaal eens. We stonden in Bochum, dat ligt in het roergebied. En het grappige is, er gaat dus heel veel gebeuren als je dan onderweg gaat. En dat wist ik natuurlijk van tevoren van ook niet. Maar in één keer gaan dus mensen allerlei dingen aanbieden. En zo was er een bierbrouwerij in Bochum, Duitsland. En die zei, kom langs, dan krijg je een rondleiding in onze bierbrouwerij. Maar ik heb in de caravan uh, geen douche en ik hou heel erg van douchen. vind ik heel fijn om even... Dat is een soort terugkomend gegeven. Mag. Ja, Ik zag ergens in een van die filmpjes dat je dan helemaal zegt... Van, oh, ik heb al drie dagen niet gedoucht. Ja. Zo was het dus ook. Ja. En dan is daar opeens een brouwerij met een douche. Ja, en toen zei ik van... nou, Als we dan een rondleiding krijgen, is het dan ook mogelijk... Dat, als je een douche hebt om even te douchen, ja, natuurlijk. En uh, toen bleek dus dat dat daar heel gewoon is. Want je hebt allemaal natuurlijk uh, werknemers die daar... Na een dag in de brouwerij gingen douchen. Dus nog even later stond ik echt tussen al die grote uh, blote bierbuiken van die Duitse bierbrouwerij-werknemers te douchen. En toen dacht ik, uh, veel dichter bij het hart van uh, de, de, het roergebied. De Essen kan je niet komen dan hier onder de douche in de bierbrouwerij. Dit is Radio 1. Tot half negen. Twee dingen. Met Alice de Bruin. Ik spreek vandaag met theatermaker Tjerk Ridder... die zijn droom volgde en met een caravan naar Istanbul lifte... Even voor de duidelijkheid, dus zonder auto, alleen met de caravan. En hij zocht dus een trekhaak. Zo heet het project ook, Trekhaak Gezocht. Onderweg eh, dwong hij mensen eigenlijk om na te denken over hun dromen. Hij liet ze die dromen opschrijven. Hij blikte ze in, gaf ze dan mee om allemaal maar mensen aan het denken te zetten. En hij schreef er ook liedjes over. Laten we even luisteren naar een, uh, een liedje. We hebben het een beetje ingekort. Spreek je uit. Zit je te zwijgen? Stil kijk je voor je uit Denkend aan de dingen Die je niet hebt kunnen krijgen Maar je weet waarop je wacht Steeds jezelf gestoten Aan dezelfde steen Waar je naar vreemde landen Dan bracht het je toch heen Maar je weet waarop je wacht Blijf niet zitten Laat de tijd niet zinloos tikken. Doe je niets, gebeurt er niets. Het is aan jou. Ga staan voor wie je bent. Ga staan voor wat je wil. Geloof en wees het trouw. Oh en spreek je uit. Voor de morgen die gaat komen. Spreek je uit. Vertel me al je dromen. Spreek je uit. Dat het leven je gaat geven, waar je lang op hebt gewacht, spreek je uit. Dat het leven je gaat geven, waar je lang op hebt gewacht, spreek je uit. Geef niet op. Nee, geef niet op. Geef niet op. Maar maak het mooier, maak het ronder, maak het sterker, maak een wonder. En kijk hoe iedereen naar je laat. Spreek je uit. Spreek je uit, want je hebt veel liedjes gemaakt over die, uh, die hele rit. Uh, Trekhaak gezocht. Um, ja, want daarna is er veel gebeurd. Hè? Ik bedoel, jij hebt deze reis gemaakt. Je hebt het in twee delen trouwens gedaan. Eerst in de winter een deel. Tot halverwege. Uh, waar, waar zat je toen? Peetsch, in het zuiden van Hongarije. Ja, en toen ben je er even mee gestopt. Waarom was dat eigenlijk? Um, mijn eerste uh, aanvankelijke plan was om in één ruk door van Utrecht naar Istanbul te liften. Um, maar ik wist niet wat liften was. En eigenlijk ook niet wat liften was, maar ook niet wat liften was. En ook niet wat er allemaal zou gebeuren. En het is me gelukt om in uh, acht weken tijd door Nederland, Limburg, Duitsland, Oostenrijk... naar het zuiden van Hongarije te komen, in Peetsch midden in de winter met sneeuw, kou, vorst. En lift is eigenlijk een soort 24-uursbaan. Je bent constant bezig contact te maken in de juiste verbinding te vinden... Uh, en zelfs als het even niet lukt om uh, een rit te hebben... dan ben je weer bezig om dat te zorgen dat dat lukt. Je, was een beetje, je, zat, je zat er doorheen? Uh, nou, dat is uh, redelijk intensief. Ik sliep denk ik vier uur per nacht. Altijd op plekken waar je eigenlijk niet mag staan. Nooit op campings, maar altijd op grote pleinen... langs de kant van de weg, tankstations. Uh, en of mensen vinden het helemaal fantastisch... en je bent mee en je komt in een soort lawine... van verhalen en ervaringen. Of je komt in een, uh, in een soort windstil moment waar je keihard moet werken om de boel weer aan het rollen te krijgen, letterlijk en figuurlijk. Want ook, ook vervelende mm. dingen meegemaakt, dat mensen uh, je overvallen of wat dan, nee, dan ook. Nee, ik ben niet bestolen, niet beroofd, wel veel gewaarschuwd door mensen. En maar mijn... ondanks alles had je zoiets van nou, het is wel even genoeg. Nou, acht weken was, ik, uh, was het geld op, was mijn energie op, mijn, ik heb bijgeslapen, bijgegeten en ik heb mezelf toegestaan de reis te onderbreken en dus ook mijn plan bij te stellen. Dus onderweg dacht ik, nou, het moet anders. En dat was ook een hele stap om dat voor mezelf toe te geven. Uh, maar dat is heel goed geweest. Want, want? Een hele stap om dat toe te geven? Ja, toe... want ook Remco Timmermans vertelt over zijn droom. Je hebt een droom. Je definieert dat in de stappen. En uh, onderweg, als je daarmee onderweg gaat, dan blijkt soms dat je, dat je bepaalde dingen anders moet doen. Ja, je moet bijstellen. Ja, geef je ja. jezelf dus de ruimte om het, uh, het haalbaar te maken en werkbaar. En soms moet je gewoon een paar uh, keuzes anders maken. En een van die keuzes was dus de reis onderbreken. Uh, ik heb een voorstelling gemaakt voor de stad Utrecht. En die heb ik gespeeld op de Wereld Expo in Shanghai, waar ik uiteindelijk met een vliegtuig natuurlijk heen ben geweest. En na, toen ik terugkwam uh, van de Wereldexpo in Shanghai, ben ik teruggegaan naar Pech in Hongarije. En toen heb ik uh, voor dat traject de, uh, Peter Bijl meegevraagd, een vriendjournalist, om te fotograferen en te filmen. En toen ben ik uh, het tweede traject in de zomer. zijn we samen door de Balkan naar uh, Istanbul uh, gelift. Ja, en dat was het eind. Zij hebben, geloof ik, ook nog een fragment van. het eind dat je Istanbul bereikt. Laten we daar dan toch nog even naar gaan luisteren. voordat we het gaan hebben over wat het je verder nog heeft gebracht. <klaar> Hey! Yeah! Ja, en, en hoe voelt dat als je dit terughoort? Ja, dat was een enorme euforie natuurlijk. dat we nou, nou, Ik ben drie maanden uh, in die twee delen, maar in drie maanden onderweg geweest. Uh, zo ongelooflijk veel verschillende mensen, acht verschillende landen... 3700 kilometer, 73 verschillende dromen ingeblikt. Zo ongelooflijk veel ervaringen, verhalen, mensen ontmoet. Maar dan doen het uiteindelijk... Ik had natuurlijk toen ik onderweg ging geen idee of het me ooit zou lukken... om wel daadwerkelijk tussen de Blauwe Moskee en de Sofia op het Sultan Ahmedplein in Istanbul te arriveren. Met die gekke caravan. Met die gekke <laughs> de caravan en met tackle en alles. En toen dat een, een, eenmaal gelukt was, was het natuurlijk een euforisch, uh, ja. euforisch moment. Maar daarna, want uh, je zei net al... ik heb een, een, een theatervoorstelling gemaakt, heb ik gespeeld in Shanghai. Maar dat hele project van jou werd een enorm booming succes. Hè? Ik bedoel, uh, Lowlands... De parade. Um, uh, wat was nou laatst in daarna? Crossing, Crossing border stond ja. je nou. En je wordt zelfs ook uitgenodigd bij bedrijven. Vertel, wat is er gebeurd daarna? Ja, het heeft zo ongelooflijk veel uh, raakvlakken met allerlei facetten in de maatschappij. Dat we dus ook op scholen spelen. Uiteraard ook op culturele festivals en theaters. Uh, maar dus ook voor veranderingsprocessen bij bedrijven en organisaties. En noem eens wat dan? Waar, waar kom je dan? Een paar dagen terug speelden we bij de kick-off van de nationale politie. Die een grote vooravond, nu per 3 januari, hebben we in Nederland nationale politie. Is het één eenheid geworden. Daar hebben we gespeeld. Maar ook voor uh, ProRail, voor uh, SDU-uitgevers. Maar we doen ook huiskamervoorstellingen. Soms worden we uitgevraagd om voor een uh, dame of heer die 50 of 60, of vanuit 40 <lacht> wordt, uh, de voorstelling te spelen in een hele kleine setting gewoon bij hem of haar thuis voor zijn vrienden of haar vriendinnen. En uh, ja, de mensen op die manier een mooie ervaring te geven, maar ook vooral nou, na te laten denken over zichzelf, de wereld en durf je jezelf uh, in het leven te storten. En, en wat is jouw eigen droom nou eigenlijk nog? Um, ik heb dus een theatervoorstelling die ik speel op allerlei plekken. Ik heb samen met Peter Bijl een boek gemaakt. En ik heb onlangs uh, ja, contact gekregen met een Duits uitgever... die geïnteresseerd is om dat uh, in Duitsland ook uit te brengen. En ik vind het onwijs leuk. Ik heb ontzettend veel zin om de voorstelling helemaal in Duits te vertalen. Ik zou ook heel graag komende zomer uh, in Novi Sad spelen. Dat is, ligt in Servië. Daar is een prachtig festival, Exit Festival. In Novi Sad en in de Balkan is nog in de jaren negentig... een enorme oorlog gewoed. En er zijn nog zoveel uh, grenzen uh, te passeren... en mensen ja, aan het nadenken te zetten. En ik hoop dat ik daar ook uh, mijn steentje aan bij kan dragen. Nou, maar het is niet iets nieuws dan. Hè? Dan ga je eigenlijk verder op dezelfde voet. Ik bedoel, nou ga ik jouw droom nog even inblikken. Ik bedoel, is er niet iets anders dan Trekhaak gezocht? Wat als je dan toch nog wat verder probeert te kijken? Dan uh, ben ik bezig met een nieuw project... wat waarschijnlijk niet eerder van start zal gaan in 2014... Ik zou een nieuw project willen doen waarin ik mensen uh, vraag naar hun leven en naar hun verhalen. En dit keer wil ik dat niet met een caravan, maar zou ik dat heel graag met een uh, mooie prachtige wagen, koets doen. Ik zou voor die wagen twee hele mooie grote Zeeuwse trekpaarden willen hebben. En ik zou mensen uit willen nodigen op die wagen om met mij een stukje onderweg te gaan en na te denken over zichzelf en de wereld. Um, dat project heet... In de meest basale vorm, de werktitel op de bok. Maar dat mag en kan nog veranderen. En ik hoop dat ik in 2014 dus weer onderweg ben. En dan met uh, twee paarden en een tackle. Maar eigenlijk komt het op hetzelfde neer, toch? Mensen interviewen over hun leven. En met ze praten over hun leven en hun dromen. Of je dat nou op een bok doet of in een caravan. Precies, want dat blijft mij maatloos fascineren. Wat mensen beweegt en wat de wereld doet draaien. Dank je wel. Graag gedaan. Tjerik Ridder was vandaag. Mijn gast, theatermaker. En hij volgde zijn droom door acht verschillende Europese landen. En hij was dus op zoek naar een trekhaak. Goed, wij gaan meer van dit soort verhalen horen in twee dingen de komende dagen. Woensdag, donderdag en vrijdag praten we met andere mensen die een nieuwe weg ingeslagen zijn. Onder meer duurzaamheidspionier en oprichter van de Triodosbank, Bartjan jan Kruil. Hij werd dit jaar boer. En morgen natuurlijk de nieuwjaarsuitzending. Dat doen we samen met BNN. En straks gaan we op Radio 1 verder met BNN. Maar eerst de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1. Het NOS-journaal. President Obama zegt dat er een oplossing in zicht is voor het begrotingsravijn. Op een persconferentie, een paar uur voor het aflopen van de deadline, zei hij dat er vooruitgang is geboekt tussen Republikeinen en Democraten in het congres. Volgens berichten zou er overeenstemming zijn over de salarisgrens, waarboven de belastingen omhoog gaan. Het is nog niet duidelijk of de vuurwerkshow in Rotterdam kan doorgaan vanwege de harde wind. De organisatie beslist pas om kwart voor twaalf of het spektakel bij de Erasmusbrug losbarst. De vuurwerkshow in Rotterdam is de grootste van Nederland. Het vuurwerk in Amsterdam bij het Oosterdok gaat wel door. In Rotterdam is een geldkoffer van een waardetransport gestolen. De wagen stond geparkeerd bij een bank op de Matenesseraan. Terwijl de medewerkers van het transport bezig waren nam iemand een koffer mee. De twee medewerkers zijn gearresteerd.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 Het is iets over half negen en dit is de speciale oudejaarsuitzending van BNN Today. Goedenavond. Vandaag kijken Luc en ik samen terug op de allermooiste gesprekken van BNN Today in 2012 in deze studio. Ja. Heb je er zin in Luc? Ik heb er ontzettend veel zin in. Hier is de fles. Mag ik hem openmaken? Ja, nu al ja? Ja, ja. We moeten ja. nog anderhalf uur hè, Ja, weet je. nee, maar okay. we moeten een beetje in de sfeer goed. komen. En hij staat er maar te staan die ja. fles. Ja, dat is ook zonde hè. Want dan en staat hij ons er, toch alleen maar aan te kijken. Daar kan ik slecht tegen, ja. Oh, er zit een touwtje Hier. mee. Pra, praat lekker verder, ik, ik ga hem openmaken. Komt ja, goed. Ja. Oliebollen liggen ernaast. Yes. We kijken terug op de allermooiste gesprekken van 2012. Bijvoorbeeld, dat weten we allemaal nog wel... die met uh, politiek verslaggevers voor de NOS Ron Vrezen en Michiel Breedveld werkte natuurlijk maandenlang non-stop door om de Tweede Kamerverkiezingen te verslaan. En dat gaat je nou niet bepaald in de koude kleren zitten. Toen gingen er ook mensen verontrust uh, op Twitter en sms'en van uh, Ron... Gaat, uh, gaat het wel goed, recht. gaat ben, het? Je, ben, je, ben je niet oververmoeid, moet je niet eens een dag vrij nemen. Ja, jaar begon met uh, geruchten over een Elfstedentocht. En wij maakten daar echt een speciale uitzending over. We waren helemaal in de ban van de Elfstedentocht. En toen was er ineens slecht nieuws en Erbe Wennem was in tranen. Straks ook het gesprek met Maurice Delen. Dat was bizar. Hè? Dat was een, een van de beste Paralympische zwemmers van ons land. Drie medailles gewonnen op de Spelen. Maar, met oh, maar ja. die man met maar een geheugen van maar drie dagen. Ja. We beginnen met sport. Nou ja, sport. We hebben elke dag een sportblokje in ons programma. Waarbij verschillende prestatoren van NOS langs de lijn aanschuiven. En dat levert regelmatig hilarische momenten op. We hebben een kleine compilatie gemaakt. En die andere mannen hebben ze allemaal gehad, want het waren er maar drie. Dat was het van Beeperstraten. Van doe je sjaal af. Het is stikheid hier. Oh, puur image. Maar goed, maakt niet uit. Het is radio. Ik heb ooit een keer ook zo'n spelletje ja. ingesproken. Ik weet niet meer van welke, van uh, een of andere firma, ook zo'n voetbalspel. Toen dus speelde ik hetzelfde, stond ik met 9-1 voor tegen Duitsland. Ik scoor 10-1, waarop ik mezelf word zeggen, nou nou, ik kan een stuk beter. <lacht> Retro-porno, daar ga ik het over hebben met Jan Heemskerk van The Playboy. Kees Mayfield heeft net zijn debuut-cd uitgebracht. Kees hoe was jouw dag vandaag? Ik, uh, ik begon met mezelf te spelen. We gaan naar de sport. Ik ga niet aan Guillo vragen hoe zijn dag begon. Over retroporno. Over retrojuist. En morgen nieuw decor. Ja, we hebben een nieuw decor uh, bij, bij de Champions League. En met een loopje? Uh, nee, we hebben geen loopje meer. Oh, we zitten, ja? Een loopje? Nee, nee, we hadden vroeger een loopje. Ja, en we dat, studio voetbal hebben een loopje. Oh, ja. Ja. Nou, jammer. Ja. Ik hou wel van het loopje. Ja, nee. ik, ik weet waar je van houdt. Waar? Rissers van de malen. Ja, of vraag haar, wat of je Ragnar wil. Of vraagt naar die maaar. Je zocht de knapste, de aardigste, de leukste, vrijgezel, maar niet heus. Goed. Nou, ik schrijf even mee. Ja, we gaan het ook nog hebben over uh, haren. Haren, ja. Er, ik ga ik niet zoveel over zeggen hoor. Oké, okay. Zometeen meer. En dan de sport met Jack van Gelder. Ik heb het al jaren niet meer over haren gehad. Uh, een vijfde plaats voor <laughs> Lars Boom. En de white label ploeg, dat is een soort whisky ploeg, maar dan op de fiets. White label. Mm. Hmm, lekker. En dit weer wel lekker. Ja, ja zicht zag <laughs> Moet ik het straks nog voor? Ga je dan liggen en dan. Ik wil dan dekken. Ja, zullen we zijn. het na, na tien doen, want ja, anders ja, ja. is het een beetje zonder van, zonde van de uitzending. Ja, ja is goed. Nou, Jack, dankjewel. dankjewel. Het waren we wel een beetje af over dat lagere kreun nu, maar goed, afhaal. <laughs> dat ook Dank zo, Jack. En je blijft onderzoek. daar even zitten, want dat wilde je wel even horen. Ik ben op school ook blijven zitten, dus ja. dat kan best. Zometeen is dus onder andere op het antwoord op de vraag wat doet een orgasme met je. En Jack Vergelder, die blijft ook even zitten. Yeah. Dat was hem Jack. Jongen, jongen, het is uh, kost. <laughs> ja, het is eigenlijk wel de kost, Het Kost wat energie, <laughs> ja, maar. Dan, uh, dan heb je ook wat. Dan heb je ook wat. En en uh, uh, even ternaven, laat nog heel even je telefoon zien voor de webcam. Ja. En vertel, vertel die, die even daar, wat kijk, voor... Dit is, dit is tenminste een echte. die doet het altijd. Ja, daar we het even die dat af... verschuiven en zo. Dat, dat Als je hem nog doen. een keer wil zien, moet je een museumkaart hebben. Ja. <laughs> Museumjaarkaart, hè? <laughs> Goh, wat, wat voor telefoon is het? Een, nee, mogen we geen merken noemen? Dat is ja, gewoon ja, Die wordt toch niet meer verkocht. Ik ben eigenlijk zo blij, Luc, dat ik even vakantie heb gehad van Jack van Gelder. Ik wil dat niet vragen, maar ik denk dat ik het echt namens elke luisteraar vraag. Wat is dat toch tussen jou en Jack van Gelder? Gelden altijd. Nou, uh, de. de uh, jeetje, wat moet ik daar nou op antwoorden. Ja, dit ja, uh, is Het eerlijke antwoord. Het, graag. <laughs> ja, nou helemaal niks natuurlijk. Jack is gewoon een. Uh, ja, een goede vriend. Een, een bijzondere man. <laughs> laat ze het daar houden. Ja. Nee, het is. Uh, het is altijd lachen met Jack, nou, moet ik dat, zeggen. Dat het zeker, uh, ja. Lukt het een beetje ja, met die fles? Nee, lukt het is echt? Drama. Het, is namelijk geen, het is niet, het is typisch, uh, typisch, typisch, typisch B&M. Maar het is dus niet een uh, champagne die je lekker kan overploppen, maar wij ook echt nog een oude. Het je zit gewoon met een kerkertekker Ja, dat kerkert, ja, moet het, uh... kan niet anders. Nee, hey, maar schiet je even op, want... Uh... Ah, yo. Zo, ja, Hier, glazen. Zo, ik ga ze vullen. Dan kondig Gek de plaat aan. Want um, we hebben mooie muziek hier altijd op vrijdag. Dan is Erik Corton daar er natuurlijk. En die neemt dan zijn eigen muziek mee in de vrijdagavondshow... Um, zo heeft hij natuurlijk de zanger Craig Holden meegenomen, live in de studio. Dat was zo waanzinnig mooi. Um, weet je nog, Luc, daar moesten ook mensen bij huilen. Ja, ik was toen op vakantie. Okay, dus ja. ik ben heel benieuwd. Ik heb het ik wel gelezen het al... op Twitter. En, uh, uh, en, uh... Dirk van RTL Z. Ja, dat heb, moest... ik, dat heb ik gehoord. Dirk ja. Veenstra, eindredacteur bij RTL Z en presentator, die moest huilen bij dit nummer. Prachtig. Craig Holden, I don't believe you.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 Zo, lekker plastic glazen. Ja, dit, dit, <laughs> uh, uh, hey. nu een beetje over de oliebollen. Mm, mm. Wat is het, prosecco heet? Ja, het is, is, is, is, is een, een goedkoop avondje geworden. Zo. Goed. Best lekker. Beetje drank erin. En dan, doe je, dan denk je toch al snel um, aan de Elfstedentocht. Dat is een bruggetje van niks, maar dat maakt niet uit. We weten het allemaal nog begin vorig jaar. Wanneer was dat? Februari, geloof ja, ik. Ja, februari. Keiharde Frieskou. En in één keer kwam het boven de Elfstedentocht. En iedereen had het erover. En toen dachten wij met Langste Lijn... we gaan samen een programma maken over de Elfstedentocht. Want die avond zou het misschien doorgaan. Ja. Ja, was een bijzondere avond. Uh, allemaal helemaal samengewerkt redacties. was heel bijzonder. Uh, die avond zou het bestuur een besluit nemen over de tocht. Nou, op 8 februari zaten wij hier in de studio er helemaal klaar voor. Alles voorbereid. Vriezen, sjaaltjes om... Um, Luc, je had je schaatsen he, uit het vet gehaald. Ja, ik was er helemaal klaar voor. En toen, en toen vlak, voor, vlak voor de uitzending, kwartier voor de uitzending... kwam er nieuws uit Friesland. Iedereen hoopte erop. De hele dag was het spannend. Gaat het door of gaat hij niet door? Nou, het antwoord is niet. Dat uh, ja, is meer ruzies, eigenlijk, zoals ik het uitspreek. <lacht> er kon geen uh, Elstedentocht op dit moment. Dat heeft uh, voorzitter Wiebe Wiebeling -Wiebe -Wiebe zojuist uh, bekendgemaakt. U heeft het gehoord op die persconferentie. De Rionhoofden. Die waren er dus uh, snel uit na een korte vergadering. Minder dan een uur. Enorme teleurstelling bij alles en iedereen. Rond acht uur. Toen kwam het slechte nieuws. Ik baalde zelf ook wel een beetje van binnen mij. Ja, hè? Ja.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 het kan niet op dit moment. Het is frustrerend, maar het is de realiteit. We hebben tien dagen vorst gehad. Met een paar dagen zeer strenge vorst. Dat is de realiteit. En de lange termijn vooruitzichten waren uitstekend. Want ook al heb je op sommige plaatsen op een meer acht centimeter... een paar meter verder ligt er nog twee centimeter...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 En we gaan allemaal in Friesland schaatsen. Dat gaan we doen. Hé, hey, bijna lente. Werner. <laughs> Radio 1. Het ijs van alle kanten. Er Werner mag in de studio. Ja. ja. Kijk, eens wat vrolijke joh. Ik zag je Erwin. bij de wereldrijd door. En het leek echt of je echt even moest houden. Nou, nou had ik, had het, ik had het ook echt niet verwacht, moet ik zeggen. Ik had nee? verwacht dat ze uh, zouden zeggen van... Uh, dus ik had in eerste instantie verwacht dat we gaan de hele avond vergaderen. En dan gaan ze vanavond heel laat op de avond zitten. Dat ging ook, hè? We gaan morgen iets zeggen of we gaan iets uitstellen. Maar ja. niet dat ze meteen om acht uur. Jongens, kom maar even bij elkaar. En wie ging, ging zitten en die zegt, nou, Nee, het gaat niet door. Slecht nieuws. Slecht nieuws. Je was echt helemaal. Ja, ik heb, met je hoofd ik, nou, echt nou, helemaal ik ben, ver weg. Ja, nou, ik ben ooit begonnen met schaatsen. Uh, echt vanwege die Elfstedentocht. toch? Uh,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 De, en, en, aan de ene kant schaam ik me daarvoor. Aan de andere kant, ja, nou, dan, dan, soms som, som, ben ik nou, nou eenmaal helaas... zo. maakt over, iets in je bakker, Maar ik ben op, niet de, de, de, enige. de enige. Ik ben niet enige. Als ik vandaag hoor hè, op, de, op, op, de, op de tv uh, dat het legeren wordt ingezet... en dat alle politieverloven in waren getrokken... en ik heb delen gereden van de route... en overal waren mensen van de NWS... overal waren ze cameraposities aan het vaststellen. Iedereen is gek geworden. En dat is eigenlijk hartstikke leuk dat het erg gebeurde. Ja, Erben... Het was me wat. Nou, ja, het was zeker wat. Ik vond het wel, ik vond het wel een, spannende, een, beetje, een spannende en leuke tijd. Vond ik het wel. Ja, een beetje, dus, beetje overdreven ook. Hè? En dan, uh, wij, wij deden het er zelf ook al mee, vond ik uiteindelijk. Hè? Met het ijs aan alle kanten. Het of, ijs uh, aan het, alle kanten. <laughs> en dan denk Hilarisch. Je te, ja, dat denk ik. Ja, ga je dan toch een beetje te ver, misschien uh, niet meer. Maar het is ook, ja, wel, maar, ja, maar ook ik, wel leuk. Dit, dat, en dat vinden heel veel mensen belachelijk. Maar het is ook precies. En het geeft, ik vond die tijd. Het geeft een saamhorigheidsgevoel. Precies. En dat dat, en ja, dat vind ik, vond ik wel leuk, dat vond ik denk wel nu, gezellig. Als het nu winter wordt, dan, dan is het nu ook deze winter, denk ik ook van, nou, wanneer, wanneer zou Thijs van de Brink weer met het IJsjournaal op televisie zijn? <laughs> dat, daar heb ik echt zin in gewoon, dat, dat, dat moet gewoon weer komen. Die heb jij volgens mij kapot gemaakt in de top. Nee, helemaal niet, helemaal <laughs> niet. Dat was een van mijn lievelingsprogramma's van het afgelopen jaar. Ja, goed, dat dat was zijn, hilarisch, ja. op de, de schaatsbouw in Ankerveen, geloof ik. Ja. Het was een mooie tijd, en wie weet, de winter is nog jong. Ja. Het kan nog allemaal. Zeker weten. Straks uh, um, een hele speciale to topics van Luc. Ja. De, be de beste of de best. Of, inderdaad. En in deze Audiars uitzending laten we ook nog eens een keer de mooiste live optredens uit BNN Today horen. Ah, ja. uh, bijvoorbeeld het optreden van de kik. Ja, heel, heel, veel, heel fijn. En je, wil je ons uh, volgen op Twitter natuurlijk? Hashtag BN Today. Of ga even naar Facebook. Facebook.com slash Today. Uh, gaan we verder. Dit jaar um, ja, waren wij natuurlijk uh, uh, voor een groot gedeelte van het jaar bezig met de Tweede Kamerverkiezingen. 12 september werd er gekozen. VVD en PvdA grote winnaars. En de dag na de verkiezingen um, waren de politiek verslaggevers van de NOS. Ron Vreese, Michiel Breedveld. Die waren bij ons te gast. Iedereen weet nog wel. Ron Freese, Die zat toen ook regelmatig bij DWDD met die wallen op zijn knieën. Nou ja, dat ja, waren mooie beelden. Heel die had het ongelooflijk druk, die jongens. Um, we hebben echt geen oog dicht gedaan. deden 24-7 verslag uh, vanuit Den Haag. En zij vertelde ons toen hoe zij die periode zijn doorgekomen. Maar eerst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 Een fragment van jou bij de wereld draait door. J, jij kwam in beeld en um, ja, je deed je ding zeg maar en je wallen hingen op je knieën en je zag er nog. Ja, die Oké, okay, okay, ja, dat, dat, fragmentje. Uh, dat fragment, ja, ja, dat is wel heel erg naar. Ja, ja. ja. Vind, ja nou, dat dat komt omdat we hebben hier, uh, we hadden hier een camera die is kapot gegaan in de studio die ja. avond daarvoor. En de volgende morgen vroeg uh, moest ik daar gaan staan en toen hadden ze die camera niet goed kunnen instellen. Dus ik, kwam, uh, ik zat om zeven uur te kijken en ik dacht ik, wat zie ik eruit, zeg, dat is niet normaal. Ik ging in de spiegel kijken en toen dacht ik, nou zo zie ik er in het echt niet uit. Ja. <laughs> en uh, toen gingen er ook mensen verontrust uh, op Twitter en sms'en van uh, Ron, gaat, gaat het wel op, goed? Ben, gaat je, het? Ben, je, ben, je, ben je niet oververmoeid, moet je niet eens een dag vrij nemen. <laughs>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 Uh, en vervolgens uh, werd ik iets te laat uh, geschakeld... waardoor je ja. ook zag dat ik nog een beetje wegdraaide. Je rolde met, mijn, ja, je, rolde van, met je ogen in je zuchtte Je, zag, je zag mij denken, oh my god. Ja, was ja, hij dan blijft dan ook heel rustig op de redactie en zo daarna. Hè? Dat is echt heel mooi. Uh, ja, ik, uh, ja, ik ga dan altijd stilletjes in een hoek zitten. <laughs> Dan, maar was dat, was dat de vermoeidheid of was dat, was dat een domme vraag... waardoor je met je ogen rolde? Nee, het was absoluut geen domme vraag. Hm. Het was gewoon de, ook niet de vermoeidheid. Het was gewoon de irritatie over het feit... Ja, dat, dat ding het in de misgingen. uitzending niet ging zoals we ja. hadden afgesproken. Michiel, wel, uh, jullie hebben alle twee nou ja, bijna 24-7 gewerkt. Wat was voor jou het moment dat je dacht... nu zit ik er even doorheen? Nou, gisteren bij de PVV. Dat vond ik wel, wel heel heftig.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 Uh, we mochten met niemand praten. Op een gegeven moment uh, werd uh, een jongen van Pau Nieuws... Uh, een nieuwe verslaggever, Jan Nog wat? VE, nou, ik ben het even kwijt. Ja, een nieuwe Jan werd, in ieder weggestuurd. Geval, werd weggestuurd. Uh, terwijl dat, uh, nou, hij was nog niet, uh, niet, niet half uh, van Castricum. was. Uh, ja, ja, op zo'n moment lo dan, dan, dan loop je daar gewoon even stuk op. Dat je denkt: van ja, sorry, maar ik kom niet meer werk doen. Dan schiet je uit je slof.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 En dan kon ik er weer tegenaan. En s'avonds ging ik na het acht uur journaal... Uh, ging ik heerlijk een boek lezen over de Vietnamoorlog. <lacht> Ook een gezellig. Een ontspanning. Ja, echt een heel goed boek heb ik daarover nu op dit moment hmm. geschreven... door een Vietnam-veteraan Mattenhorn. Kan ik iedereen aanraden. Echt een heel mooi boek over de Vietnamoorlog. En dan na twee bladzijden... Uh, als ze, uh, ze van de ene jungle naar de andere jungle waren getrokken... dan uh, viel ik in slaap. Ja, rondvrezen. En toen moest hij natuurlijk nog even door... want uh, toen kwam daarna de formatie en uiteindelijk... Op 5 november werd dan het nieuwe kabinet Rutte gepresenteerd. Ik dacht half vijf op. Hoe laat sta jij ook weer op zaterdag... altijd op voor jouw programma lukt? ik ik nou, uh, was voor vier. Ja, ja. hier. Uh, hoor je mij klagen? Hoor <laughs> je nee. oh, jouw wanneer tot op je knieën? Nee hoor, mijn nee. belichting is altijd goed. Precies. <laughs> ja. Ja. <laughs> Uh, nou, dat was hem. Ron Freese en Michiel Breesveld. Even een kijkje achter de schermen. Wat hebben die man hard gewerkt? Zo, ik, ik, ik nee. Ik bedoel, we doen er wel uh, een beetje, maken er een beetje geintjes over. Maar het is wel echt bizar hoe sowieso in de politiek, ook al die politieke uh, kopstukken natuurlijk. Maar ook die verslaggevers, die hebben echt snoeiend moeten werken. En dan kwamen wij om half tien op de zaak. En uh, nou, dat nou, is toch <lacht> hard <het> gebeurd, jongens. Hij <lacht> heeft echt makkelijk wat dat betreft. Ja, ja. Hè? Je hebt werkpaarden. Zo is dat. En de rest. Hey, cheers. <lacht> Rapper Kraantje Papi, weet je nog, Luc? Ja. Die brak dit jaar door, definitief door in Nederland. In februari alweer, lang, long time ago, was hij bij ons te gast. En uh, wij vroegen natuurlijk af, Kraantje Papi, hoe zit dat nou met die naam? En hij vertelde dat zijn naam afkomstig is van een Bulgaars gerecht... dat hij ooit heeft gegeten in het vliegtuig. Ja. Ja, maar die gast verzint geloof ik elke keer weer een andere uitleg ja. bij zijn naam. Uh, ja, het is inmiddels een groot ster geworden. Kraantje Papi en bij ons zong hij Waar is kraan? Yes, daar zijn we. Kijk, papi, radio 1. Let's go! Oh. Hier je komen zoeken. we zoeken in de kroeg. In de club, in, in de, de disco of de pub, je kan me zoeken bij de bar, bij de bar. Want ik ja. weet zelf niet waar ik ben, zo fucking in de bar ik Kan me zoeken in de kroeg, in de in de club, in de club, in de disco of de pub. Je kan me zoeken ja. bij okay. de bar, da bij een bitch gaan we. Zelfs Crane ja. weet ja. niet ja. waar ja. de kraan nu is Ik ben de bomb, dickie, bomb, bomba, bomb, bomb Dickie Crane, Diddy 1, viddy van de Diddy Committee You heard, G-City is her, yeah. yeah En met mijn Amex tussen de deur, yeah, yeah. En met een NY, cap en een NY, Back. is een NY, match Ik heb NY, swag, yeah Jij bent de type met die anti-swag Hentai-sex, nasty Ik ben vol op sexy, lexy, XD chickies met die SD die Wiggelen zodra ze de kip met de volle zien, Wiggelen zodra ze de kip met zijn flappe cashie Ark, ark, de ark is binnen ARK, ARK, de ARK is binnen, ARK, ARK, de ARK is binnen hey, Yo, DJ, doe maar lekker van die ARK-hit spinnen De zaal gaat los, Jiggy komt op, Heflo rond en de krijgt props ARKBOY chillt met Case en een bitch en iedereen is los, maar eentje die mist Want niemand weet waar, waar kraan nu is, waar? en niemand weet waar kraan nu, waar, waar, is? Kraan? Waar, kraan nu? Waar, waar is kraan, en niemand weet waar kraan nu Waar is, is kraan, ja, yeah. poep die, ik kan me zoeken in de kroeg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 In de booth boot. Ark afvalligen in de stoel Stoep. Fuck up aan de bar in de kroeg Ja, ja, meer sneller. De fles bestellen De in je lokale kroeg pot lekker, lekker. Vecht, vecht op het op repen, verder repen kregen met die sleetjes die Lekker rechten, lekker pekken. Buttercream. Shake your palm, palm, shake your palm, palm. Met die assen in de lift en je back op de ground, ground. Kiek eventjes in het ground, ground. De bocht degelijk gevochten gevuld op getong Getong bij de Geneuk bij de bar. Gekrotst op de vlees gekrotst op de bar. Op de kosten van alles moeten vallen in een twaalf, maar ik ben fucking in de bar, Maar mijn lul tegen de bar. De zaal loopt leeg, de kraan loopt breek, fris is naar huis en fax is op dreef Kars zoekt Nick, Thijs en Martijn en iedereen is weg, wat kan die nou zijn? Want niemand weet waar kraan nu, waar is kraan? Nee, niemand weet waar, nu? Waar, niemand weet waar nu, waar is kraan? En niemand weet waar kraan nu, waar is kraan? Je kan me zoeken in de kroeg, in de, kroeg, in de, club, in de club, in de disco of de punt. Je kan me zoeken bij de bar, bar. want ik weet zelf niet waar ik ben, zo fucking in de bar Kom me zoeken in de kroeg, in de club in de disco of de pub, je kan me zoeken bij de bar Bij, de bar. bij, een, bitch. bij een bitch, zelfs spring weet niet by de kraan nu is Het zit als voller, aan mijn rechterkant heb ik niemand minder staan dan Steven Mitchell Campbell, aka Piddax Links van me, normaal achter de draaitafels, DJ Fris Mijn naam is Kraatje Papi. 20 januari ligt mijn debuutalbum Crane in de winkel wow. okay. vandaag bij BNN Today, let's go! Jullie kan me zoeken in de, de, de crew, in, in de club In de disco of de pub, Jullie kan, kan me zoeken bij de bar wat ik weet zelf niet waar ik ben, zo fucking in de bar. kan zoeken in de koel, cool, In de koel, cool. In de club. In de club. In de disco of de bar. Kan we bij de bar. bij een bitch. Zelfs Krain weet, weet, weet niet waar de kraan nu is. Bnm today. Willemijn Veenhoven. Zometeen na negen nog veel meer BNN Today, The Best of 2012. Um, wat gaan we nog horen, Luc? Uh, gesprek met Tovi Dibi. Heel mooi persoonlijk gesprek over zijn, de strijd met Jolande Sap. Is heel eerlijk in. En het verhaal met die zwemmer, die Maurice Delen. Oh ja, ja. ja die, uh, die meedeed aan de gehandicapten Aan de, de Paralympics, Paralympics ja. ja. En die uh, man heeft een geheugen van drie dagen. Uh, Bizar verhaal. Oliebolletje? Oh, ja, lekker. Doe mij nog maar wat van die goedkope projecten. Ja, per nee, ja. Heb leeg? Goed zo, wat jij wil. Ja. De wereld in 2013. Morgen de radio 1 Nieuwjaarsreceptie.